Van der Plas doet aangifte vanwege genocide poster Gaza ANP producties 21 oktober 25, 16 uur 21 update. 21 oktober 25, 16 uur 39 EE, ABN en Enschede Carolien van der Plas gaat aangifte doen tegen de Raidsforum Forum vanwege een poster met haar afbeelding en de tekst. Zij koos voor genocide die de organisatie heeft gedeeld. Dat zei de BBB-leider tegen het ANP na afloop van een gesprek met de banja op de Universiteit Twente. IFUD of Human Rights, het oordeel of er sprake is van genocide door Israël daadwerkelijk zoals de minister schrijft, is aan het oordeel van het IGH. Het IGH heeft het in 2024 over een aannemelijke kans op genocide en nog niet over daadwerkelijke genocide door Israël. Dat daar in het Midden-Oosten sprake is van zeer ernstige misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechten mogen voor in ieder duidelijk wezen, door wie dat deze misdaden dan ook zijn begaan of nog steeds geschieden. Wegkijken daarvoor is strafbaar. Kabinet verbiedt ontkenning Holocaust nieuwsbericht 14 juni 2023. Het wordt expliciet verboden om in het openbaar de verschrikkingen van de Holocaust te vergoelijken. ...te ontkennen of te bagatelliseren. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Jezilgos Segerius van Justitie en Veiligheid. Discriminatie en racisme zijn al verboden. Met dit verbod worden straks slachtoffers en nabestaanden van genocide en andere oorlogsmisdaden... ...ook specifiek beschermd tegen bijzonder kwetsende uitlatingen... ...die dit soort internationale misdrijven ontkennen en bagatelliseren. Minister Jezilgos Segerius, ontkenning van dit soort gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid is helaas aan de orde van de dag. Zo zien we regelmatig dat het monster van het antisemitisme weer de kop opsteekt. Dit baart mij ontzettend veel zorgen en mogen wij niet onbeantwoord laten, want de les van de holocaust is geen geschiedenisles. Dit gaat ook over het hier en nu. Het gaat over discriminatie, uitsluiting en uiteindelijk, vernietiging. Het gaat over menselijkheid en medemenselijkheid. Het gaat over goed en kwaad en je stem verheffen als je het ene in het andere ziet veranderen. Laten wij deze verhalen blijven vertellen, nu de slachtoffers van deze misdaden steeds minder vaak hier zelf toe in staat zijn. Niet timide en fluisterend maar zelfverzekerd en vol overtuiging. Met dit specifieke strafrechtelijke verbod geeft het kabinet uitvoering aan de Europese verplichtingen om bepaalde vormen van het publiekelijk vergoedelijke ontkennen of verregaand. Bagatelliseren van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden expliciet strafbaar te stellen. Op beledigende vormen van vergoedelijking Ontkenning of bagatellisering van deze internationale misdrijven komt een maximum gevangenisstraf van één jaar te staan. Het verbod is onderdeel van het wetsvoorstel Herimplementatie Europees Strafrecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal de Vergaderjaar 2025 2026 KST 23432 603 brief minister BZK 18 september 2025 education and non-commercial. Het oordeel of er sprake is van genocide door Israël... ...daadwerkelijk zoals de minister schrijft... ...is aan het oordeel van het IGH. Het Position Paper, situatie Gaza en Israël... ...gaat over de vraag wat de verplichtingen zijn voor derde staten... ...onder het genocideverdrag in relatie tot... ...een risico op genocide gepleegd door Israël... ...tegen de Palestijnse burgerbevolking in Gaza... Het position paper concludeert dat Nederland reeds relatief kort na de aanvang van het conflict in Gaza bewust moet zijn geworden van het risico op genocide, waarbij de verplichting om genocide te voorkomen slash beëindigen ontstond. Door de uitbraak van het IGH en middels de deurwaarder in opdracht van IFUD of Human Rights 2024. De minister schrijft in zijn brief wat de staat allemaal doet en heeft gedaan om genocide te voorkomen. Gemeten over een langere periode is de Nederlandse staat in de opinie van IFUD of Human Rights meer bezig geweest de goede verstandhouding met Israël overheid te houden en daarbij de handelsbelangen te beschermen in plaats van. Zich daadwerkelijk bekommeren om internationaal humanitair recht en mensenrechten. De staat gebruikt het alleen in brieven en toespraken als politiek instrument. Ook de diverse moties en stemmingen in de Tweede Kamer meegenomen. Hieruit blijkt dat de Tweede Kamer duidelijk een pro-Israël koers vaart met enkele politieke partijen daargelaten. Dit alles maakt dat in de opinie van JFUD of Human Rights de Staten Nederlanden met de diverse Kamerleden en ministers medeplichtig zouden moeten worden bevonden door het ICC te onderzoeken zaak, of dat ook daadwerkelijk. Het geval mocht blijken. Seat Agreement ICC, HTTP,